Maar hij heeft nu een deal gesloten met justitie. In ruil voor zijn bekentenis krijgt hij maximaal 25 jaar cel. In eerste instantie was een Elvis-imitator verdachte in de zaak. In de brieven stonden teksten van zijn Facebookpagina. De dader wil de justitie daarmee op een dwaalspoor brengen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 4 graden. Overdag sluierbewolking met wat zon, het wordt middags 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. Welkom en goedemorgen, beste luisteraar, bij Woord. Het programma dat in de vrijdagnacht het allermooiste uit omroeparchieven aan u toont. En elke week we hebben we een thema. En deze week is het thema Dieren. Misschien moeten we wel precies zeggen dieren en mensen. Want ja, voor ons is die band tussen een mens en een dier toch vaak heel bijzonder. Die kan heel erg innig zijn en dat hoeft niet eens alleen een hond te zijn. Het kan een goudvis of een karper zijn zoals u al in de vorige uren hebt gehoord. Uh, het kan ook een kat zijn, toch een bijzonder eigengereid beest. Maar die band tussen die twee, die is sterk. In ieder geval voor een mens vaak. Laten we wel wezen, we projecteren behoorlijk veel in die band. Laatst was er weer een onderzoek gepleegd en wat bleek katten... Die horen ons wel, als we ze roepen, maar ze negeren ons vrolijk. Nou ja, een beetje kat-eigenaar wist dat waarschijnlijk al. Maar het is toch wel mooi dat de wetenschap daar weer uh, uitsluitsel over geeft. Maar die band, hoe fictief misschien ook voor ons... hoeveel die ook in ons eigen hoofd zit... die is evengoed goed wel heel erg echt en heel erg sterk. En als zo'n leven ophoudt van zo'n dier, dan voelen we dat. Als, die, als een, een dier verdwijnt dan breekt dat ons hart. Dat is een reden waarom we het doodmaken van een huisdier... altijd inslapen noemen. En Ik weet niet of u zelf wel eens een hond hebt laten inslapen of een kat. Ik wel. Ik zou ook niet kunnen leven met een ander woord dan inslapen. En zo voelt het ook om erbij te zijn. We hadden vroeger een prachtige Rotweiler-deesje. En om die op een gegeven moment haar laatste twee spuitjes te geven... dat was een bijzonder zwaar moment. Een vriend van mij die heeft toevallig vandaag zijn tackle laten inslapen... Ja, dat, dat, gaat, um, dat hakt er diep bij de mensen in. De komende documentaire is dus ook in zekere zin enigszins gewijd aan fonds. Luistert u naar de documentaire Hond is dood. Die in 1998 werd uitgezonden door de NCV. In het programma Document op Vijf werd gemaakt door Nathan Plas. En we beginnen op dierenbegraafplaats De Stille Weide... waar het hondje Flip wordt begraven. Het is een heel klein hondje. U ziet Het is een... Ja, een soort spanjeel Een King Charles uh, Cavalier heet dit, geloof ik. Mm -hmm. Het is niet zo'n grote. Nou, hij zit in een mooie grote, grote mand die die mensen in de auto hebben meegenomen. En ik zal hem er eventjes, uh, eventjes tussenuit halen. Hoe voelt dat nou? Ja, ja dat voelt uh, een be beetje stijf. Hij is, uh, hij is gisteren overleden. Het is nu ochtends, dus hij heeft de nacht... Waarschijnlijk in dit mandje gelegen. Dus ja. Terwijl Michael Zonneveld het hondje Flip in een grafkistje legt, schenkt Vader een bemoedigend kopje koffie in voor de klanten in de huiskamer. Ze zijn een begrip in Bobbeldijk. De Zonneveld en hun huisdierenbegraafplaats, De Stille Weiden. Vandaag wordt Flipje begraven. Het is een mooie satijnen bekleding. Een hele witte kussetje kus ja. kus erin. Op zijn zij. Ja, op zijn zijde. Ja, meestal ligt hij in een houding dat je, dat je hem toch niet in een andere houding kan, kan leggen. Maar we leggen hem er zo, zo mooi mogelijk bij. Twee poppetjes? Ja, dat is iets waar hij altijd mee gespeeld heeft. Waar hij die, waar die thuis ook altijd mee, mee liep. En nou, die moeten met het, met het hondje mee het kistje in. Nou, dat, dat mag. Ik denk dat dat kopje koffie nu al op is. Ja, dat... Uh... Laten ze mij halen. <laughs> Maar laat het maakt niet uit of je daar op een sokken of op het plaatje. Ja, plaat. maar dan bel ik over twee weken en dan gewoon ja. even dat was goed is. Ja. Even kijken wat was er dan? 4,25 hè? Ja. Dat is niet duur. Dat is ik heel erg ja, je niet ik ben de laatste dat we het niet in mijn doen. Dat heb ik doen. Oh. In letters opschrijven hè? Achterop. Hè? In letters, het bedrag. Oh ja. Ja, dat geloof ik wel. Hè? Even kijken ja. Alsjeblieft. Het was gewoon zijn tijd. Ja. Zo. Ja. Daar het. Veel bedankt. Ja. De liggen die daar nog? Ja. ja. Oh, jullie? Ja, jullie gaan direct door. Moet je hem nog een aantje geven? Ja, je ja. Nog even een foto maken. Bij hem. Ja, zijn is het oudste beestje. Ja. En een nieuwe. Dat is een goede flip. Nou, hij ziet er ah, nog zeef. mooi uit, hè? Hij heeft ja, geen koude plekken ook, hè? He. Nee, dus, het is een mooi beestje, hoor. Dat is een beviel, hoor. Nou hij zit vol denk ik. Nou, hij zit gewoon vol zijn oh, denk kan ik. Wel. Ja dat kan, zit hem ja. 24 op. Ja. Nou ja. Oké. Okay. kijken. Ja hij zit vol. Ja. Dag, lieve jongen. Nou ja. lieve kleur. Het zijn al 24 van 100. <lacht> nee. dat heb je heel goed? Ja, we pakken het kistje nu op en we lopen met z'n allen eventjes naar het, naar het grafje toe. Hij komt op het eerste hofje te liggen. Ja heel, ja. netjes, ja, Met mooie bloemetjes, ja. keurig. Het is echt enorm uitgestrekt, hè? hebt ja. allemaal bruggetjes, water. Ja, het ligt omsloten door een brug. Door, door... Ja. We hebben drie bruggetjes hier. Ja. En hier dan de graven. Hier Met allemaal stenen. Ja, de begraafplaats. Ja. Zal ik even helpen? Nou, Dat gaat goed zo. Goh. Nou, ik heb zo'n kopie naar achter gelegd. Nou schep je aarde erop leggen. Ja. ja. Kom. Zo. Zo. zo. Ja. Dan maak ik hem zo voor u eh, ja. mooi dicht. En dan leg ik de bloemetjes erboven ja. Ja, dat Is dat goed? En wilt u nog eventjes uh, alleen blijven? Ja, nee, nee? nee. nou, Heel veel meneer. Dag. U ook, mevrouw. Dank u wel. Tot ziens. Hoeveel kostte deze ceremonie nou? Dit kostte uh, deze mensen nu 425 gulden. Dus het, de hond is begraven in een, in een kistje. Uh, dat kost 100 gulden. En het begraven als zodanig kost 325 gulden. En de mensen krijgen na vijf jaar van ons bericht... Uh, of ze uh, het grafje willen aanhouden voor opnieuw een periode van vijf jaar. Uh, een, een verlenging voor vijf jaar kost 150 gulden, dus dat is 30 gulden per jaar. En dat is voor iedereen, denk ik, op te brengen. En ik heb begrepen dat deze mensen een andere keer nog terug willen komen... Uh, om eens te kijken of ze een mooie, mooie steen kunnen uitzoeken... die er dan op komt te staan. Ja, want als ik nu zo om me heen kijk, dan vallen vooral die stenen op. D er zijn er een heleboel, dat, dat mensen duizenden guldens uh, uitgeven... Zo'n kei, ach, dat, dat is 150 gulden, maar zo'n zo zerkje waar, waar je hierbij staat... dan ben je toch al gauw 800 gulden kwijt. Daar zijn we nu voor. Hier rust ja. onze lieve moordje. Een klassiek graf. Ja, ja met, uh, met... Marmeren een, met, zuiltjes. Met een, met een, uh, ja, een hekje, of kettingen eromheen. En met, uh, met grind, wit grind tussen de paaltjes, zal ik maar zeggen. Dit is gewoon een, een mensengraf, lijkt het wel. Ja, ja, ja dat klopt. Nou, als die mensen hier komen, die, ja, dan, dan staan ze ja, toch, toch heel emotioneel zijn ze dan bezig. Dan maken ze het weer eventjes mooi en zetten een paar plantjes er weer bij. En, ja, je krijgt een schouderklopje en een warme hand. En de volgende keer komen ze weer en zeggen ze van... Goh, wat fijn dat we dat beestje hier hebben kunnen begraven dat zoiets bestaat. En dat u dat wilt doen voor, voor ons. Die mensen zijn gewoon ontzettend, ontzettend blij dat ze... Ja, dat er zoiets bestaat als een dierenbegraafplaats. Maar je zou er ook wel goed van kunnen leven. Nou, voor, voor ons is het eigenlijk een, een, ja, een, een bijbaan. Uh, ik, geef, uh, ik geef les en mijn rooster is afgestemd dat ik ook uh, op de begraafplaats uh, regelmatig tijd heb. Hoeveel beesten liggen er? Uh, 2000 ongeveer. Dat is allemaal uh, echt met de hand, uh, hand gedaan. Ja. Door jou, al die 2000? Ja, ja zo ongeveer. Ja. In je vrije tijd? Nou ja... Uh, ja zo ongeveer, hè? Ja. We zijn weer terug bij het graf van... Flip, hè? Heet het? Flipje, hè? Flipje. Ja. Ik zal hem even dichtmaken. Dit grafje is nou net gevuld. Flipje ligt erin. Maar wie ging eruit? Nou, takkie die takkie uh, die hebben we opgegraven, het kistje eruit gehaald. En de botjes die gaan straks in een, uh, in een groot, grote massa massakuil. Nou ja, dit is een heel groot gat. Ja. Vol met water en... Daar gaat Takkie. Daar gaat hij. Uh, ja. drijven nu wat stukken hout in het gigantische gat. Dit is een kistje van 20 jaar en dat is gewoon nog intact. Maar ik heb de schotjes uh, er van elkaar afgehaald en er is inderdaad heel weinig over. Ja, want ik verwacht nu allemaal vreselijke enge botten en half verteerde. Maar dat, dat is echt nee, niks van over. Nee, daar is echt niks van over. Het is, uh, we noemen het altijd de grote verdwijntruc. Anneke en Hanno Dissen erfden een strook land bij Maarsen... waar niet alleen de geest van opa dwaalt, maar ook die van hun overleden katten... Kaya, de super Burmees, stilf in februari. Anneke en Hanno begroeven hem naast zijn oude makkertjes onder de Forsitia. Het is een, een polderlandschap. Het ligt in de Maarseveense plassen. Het is een, eigenlijk een strook gras dat wiebelt op het water. Ik vind het hier altijd heel bijzonder... Die geuren van slootjes en een beetje aromatisch kruiden. Stilte ook. Vooral toen we een periode lang op een flat moesten wonen... namen we onze katten regelmatig hiermee naartoe. En die genoten daar uitbundig van. En We voelden ons dan afloop ook altijd erg schuldig... als we ze weer in de flat alleen maar het balkon konden aanbieden... om zich te verpozen. Dus het lag voor jullie voor de hand om de katten hier te begraven... Eindelijk de plek waar ze hadden, naar verlangde. Waar ze naar verlangden, maar wat ook, ook voor ons, als, omdat het familiebezit is, hopelijk de plek is die we die we heel lang houden. Waardoor je de beesten ook ja, waardoor ze bij je blijven. Een ja. huis wat je hebt of wat je huurt. Of als je daar al een dier zou kunnen begraven, dan je gaat misschien na verloop van tijd weer weg en dan moet je ze achterlaten. Uh -huh. Dit hier is de struik waar we de poezen begraven hebben. En ook dus de kanariepiet van mijn grootmoeder. Die struik ziet er niet zo florissant uit. Maar... We moeten noodzakelijk maaien, maar de poezen lagen altijd onder de forcitia. Hier op dit, dit plekje zo van uh, lekker liggen zonnen. Uh, ja, dat was gewoon hun plek. En het feit dat, ja, dat de poezen hier bij elkaar uh, liggen. Uh, ja, sorry. Dat is even moeilijk. Het is nog uh, voor mij niet... Uh... Bedoel, het feit dat, dat, dat Kaya, dat is uh, de laatste poes... die bijna 19 jaar geworden is, hier nu ligt. En, en dat je weet dat hij uh, ja, voorgoed weg is. Uh, het is gewoon heel moeilijk. Dat roept uh, heel veel emoties op nog, toch? Hoeveel katten liggen hier? Simon ligt hier. En Kita... Die is 18 geworden. En dan ligt onze dierbare Kaya, die bijna 19 was. En haar moeder is 8 juni overleden. En vlak voor haar dood... ging het kanarievogeltje dood. En daar zat ze vreselijk over in. Want een ander vogeltje heeft ze... in de vuilnisbak moeten doen. Omdat ze geen hulp had. Ook niet wist hoe ze het anders moest doen. En toen heeft Hanno... Eh, het vogeltje in een doos... met een kleedje voor haar meegenomen. En hier begraven. We hebben haar maar niet verteld dat, dat ze het vogeltje naast de poezen begraven werd. Dat vonden we zelf een beetje een bizar grapje, maar het heeft voor haar heel erg veel betekend. Want een vriendschap tussen mens en dier kan zo waardevol zijn, maar het wordt zo snel getrokken in de, in de ziekelijke hoek van uh, oh, die mensen zijn contact gestoord. Ook iets van, van een totaal onbegrip, dat je echt opnieuw kan gaan staan janken bij het graf van een poes. En ik, ik vind dat vind ik een soort miskenning van gevoel. En ik vind dat daar ook in de literatuur veel te weinig over bekend is. En je kunt over alle mogelijke bullshit kun je lezen en hier, hier niet. Maar Niks. Hoe je, je verdriet, ik word, miskend? Ik word, nou, niet miskend, maar ik word ik, opeens... Ik heb er nooit zo over nagedacht. Mensen kunnen ook zulke ontzettende lullige dingen zeggen. Van, van god, uh, neem je nou een nieuwe schreeuwer of... Uh, uh, is er nog geen nieuwe poes? En, en toch iets van niet helemaal serieus genomen worden. En die mensen die dat doen, die weten niet... hoe ongelooflijk pijn zo'n opmerking kan, kan, kan doen. Het doet nog pijn. Ja. En terwijl ik dit zeg, denk ik ook van... mens stel je niet aan. En dat is dus gewoon een taboe. Je hoort altijd over deze tijd, er zijn geen taboes meer. Alle taboes zijn doorbroken. Nou, dit is dus nog duidelijk een taboe. Een taboe om zo van je huisdieren te houden... dat je er openlijk over kan rouwen, dat je erover mag praten... dat het niet lacherig wordt opgevat... en dat je erom mag rouwen en dat je een plek hebt... waar je dat dier kan begraven... Wij hebben er al langer over gedacht en we zijn inderdaad in het gelukkige bezit van een eigen stukje grond. Maar ik denk ook mensen die dat niet hebben, er is altijd in Nederland wel een plekje te vinden of een kantje langs een slootje. Of een plek waar je jezelf prettig voelt, waar je best een klein gaatje kan graven voor een klein dier en een iets groter gat voor een groter dier. Ja, dat is wel verboden. Het is verboden, Nou, dan moeten ze dat verbod maar eens een keer opheffen. Dat is onzin, vind je? Ik vind het pure flauwekul. En ja, daarvoor zijn crematoria en dierenbegraafplaatsen in de, in de plaats gekomen. Misschien heel integer, misschien ook goed bedoeld om mensen daarbij te helpen. Maar misschien ook omdat het een gat in de markt was. Dat weet ik niet, daar durf ik niet over te oordelen. Laten we naar binnen gaan. Goed. Je hebt foto's meegenomen. Ja. Gaan we kijken hoe kaya was. Willen jullie een... lijns uitleggen? Dierenartspatholoog Marijke van Niel schreef onlangs de folder als Polly er niet meer is en introduceerde hiermee de jongste lood aan onze zorgsectorstam. Het Centrum Nazorg, Eigenaren, Overleden huisdieren. Vanuit mijn verleden als prakticus kwam ik heel vaak in contact met die mensen uh, wiens dieren overleden waren en die daar heel veel verdriet over hadden. En ik merkte als je daar aandacht aan schonk... dat dat heel erg gewaardeerd werd. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook mijn huisdier... Uh, dat is inmiddels elf jaar twaalf jaar geleden... Uh, is die overleden. Hij is 16 jaar geworden. Het was een pup van onze vroegere hond. Dus ik heb hem echt als, als puppy uh, gehad. Meegenomen in mijn studententijd. Veel met meegemaakt en die is overleden. Uh, dat dat is misschien ook een soort basis geweest... dat ik zelf ook merkte... dat je daar verdriet om kan hebben... en dat dat niet door iedereen gewaardeerd wordt... als je het over je overleden huisdier hebt. Daar is een, eigenlijk een taboe op. Uh, men vindt... nou ja, een uh, huisdier... Uh, dat weet je toch dat hij eerder doodgaat. En uh, er is nog zoveel... erg leed in de wereld. En uh, waarom uh, moet je daar... na een maand of een week of een jaar... nog over praten? En... Dat is misschien ook wel waar, maar het feit is dat er gewoon verdriet is bij mensen. Oké, okay, je voelde je geroepen om een centrum op te zetten. Wat doe je dan? Nou, ons doel is om te beginnen het taboe doorbreken. Van, uh, je mag eigenlijk niet rouwen om een huisdier. Om de mensen de gelegenheid te geven om hun verdriet te uiten. Uh, verder is dus het doel om dat verdriet te verwerken. En uiteindelijk ook uh, het verlies van zo'n dier te accepteren. Maar zijn er dan therapieën die je geeft? Nee, het is geen duidelijk. Nee, ik wil dat uh, niet in de therapiesfeer uh, zoeken. In eerste instantie is het toch het beantwoorden van zeer concrete vragen. Dat zijn vaak veterinaire, dus diergeneeskundige vragen. Zoals. Uh, zoals. Hoe is nou precies, uh, wat gebeurt er precies bij zo'n inslapen, bij het inslapen van een dier? Uh, welk middel wordt er uh, bijvoorbeeld gegeven? Dat zijn heel concrete vragen. Uh, hoe lang duurt dat over het algemeen? Men is er vaak bij geweest, maar het is bekend dat als mensen in zo'n stressvolle emotionele situatie zijn... misschien maar 50% van alles wat er ook omheen verteld wordt tot de mensen doordringt. Dus die praktische vragen... het kunnen ook praktische vragen over de ziekte zijn van een dier. Verder hebben mensen echt vragen van... had ik niet nog langer moeten wachten? Of heb ik het te snel gedaan? Of heb ik het misschien wel te lang gewacht... met een dier te laten inslapen? En dat zijn dan uh, vooral veterinaire vragen. Uh, verder zit bij ons centrum, behalve dus een dierenarts, ook een uh, filosofisch raadsman... Dat is Willem Voorhees. En hij kan meer de uh, emotionele kant benaderen. Maar we willen het buiten de therapie-sfeer houden. Het gaat vooral wat de mensen zelf uh, willen vertellen. En ook heel erg een luisterend oor bieden. En wij kunnen dat dus in individuele gesprekken doen. Of in groepsgesprekken. En dan gaat het dus alweer heel anders lopen. Want dan kunnen de mensen onderling ook uh, ervaringen uitwisselen. Maar in eerste instantie is het dus toch heel erg... mensen mogen een keer hun verdriet tonen. De meest menslievende wijze om afscheid te nemen van je huisdier. Zo omschrijft Ank van der Arendt een huisdierencrematie. 17 jaar geleden begon ze haar huisdierencrematorium in Stompwijk. Het eerste in Nederland. En volgens geheel eigen overtuiging. Ik geloof zelf in een reïncarnatie. Zowel voor mensen als voor dieren? Voor mensen als voor dieren, ja. Op dezelfde manier, ja. net zoals we hier iets fout doen in dit leven. Dat is eigenlijk een leerschool... waardoor we op een gegeven moment in een ander leven... Dit, uh, dit misschien nog eens een keertje over moeten doen. En je probeert dat dan toch ook wel over te brengen van... het is niet hier het eindstation, maar het, uh, het is eigenlijk uh, het doodgaan. Het is, is een nieuw geboren worden eigenlijk in een andere vorm. En dat geeft hem ook wel een troost. Om als je het overbrengt dat, dat het niet afgelopen is. Dus je bent geen eindstation, maar een. Een tussenstation, ja. Zo zie ik het. Goed, een tussenstation, maar wel een florerend bedrijf, zo te zien. Jawel, er werken hier toch heel wat mensen. Ik denk gewoon een stuk of twaalf, nou, dertien. Als ze aangenomen worden, wordt er al eerst gevraagd... heb je zelf huisdieren? Uh, heb je zelf al eens meegemaakt dat er een huisdier overleden is? Want uh, dat is toch wel heel belangrijk om te kunnen voelen... hoe een, een rouwproces bij anderen zich uh, in werking stelt... en hoe emotioneel je kan zijn als een, uh, je, je geliefde huisdier overlijdt. Wat zijn de prijzen? De prijzen die liggen ongeveer tussen de, de 55 en 125 gulden... Wanneer is met een ander gecremeerd worden. En uit heel Nederland kunnen we de overleden huisdieren ophalen. En het wordt eigenlijk ook altijd dezelfde dag opgehaald wanneer een dier overleden is. Vandaar dat we ook die dag- en nachtdiensten hebben. En ook hier iemand aanwezig altijd om het zelf te kunnen brengen. Maar ik denk dat ik je beter mee kan nemen naar uh, een van mijn, uh, mijn langste medewerkers die hier het langst werken. Ja, is al Hij is nu even he? aan de telefoon. Ja. Maar. Want hoe oud is Even wachten dan kan Mario je verder helpen. Dat is echt, echt een enorme leeftijd, hè, tegenwoordig. Ja. U hebt er wel vrede mee nu. Ja. Ja, stil, hè, ineens. Ja. Nu wil ik alleen nog even de naam van uw huisdier. Pukkie, dat is gespeld P-U-C-K-I. Oké. Okay. Nou, ga ik gewoon netjes voor Pukkie zorgen. Hè? Wens uw man en uh, uw zoon in ieder geval nog heel veel sterkte dan. En het as van Pukkie wordt dan verstrooid over zee. En wij sturen daar weer netjes een certificaatje voor thuis. Ja? Tot uw dienst en nog heel veel sterkte. Goed hoor. Daag, vrouw Zo. Nou, Komt het vaak voor dat mensen er liever niet bij willen zijn? Uh, ik denk het merendeel uh, ja, dat die uh, ervoor kiezen dat wij het gewoon in orde maken. Dat die het gewoon het, het vertrouwen in ons hebben. Dat wij het toch wel netjes afsluiten. Dus ik denk dat veel mensen inderdaad de afstand een beetje proberen te houden. Maar de mogelijkheid is daar om afscheid te nemen. Ja. Zullen we daar even naartoe gaan? Als je me dan wil volgen naar de ruimte waar we de mensen echt uh, daadwerkelijk ontvangen. Ja. Dus, de, dus zeg maar de oude van het crematorium en het crematorium zelf uh, lopen we nu naartoe. Gaat ervan? Ik zie hier ja, de klassieke schoorsteenpijp ja, ja. van het crematorium. Ja, ja. een halletje uh, waardoor we eigenlijk uh, in de ruimte komen waar we de mensen ontvangen met een overleden huisdier. Het doet een beetje op een, uh, ja, een huiskamer, zeg ik vaak, uh, lijken. Dat geeft ook weer een beetje informele sfeer, creëert dat. Uh, je hebt niet wat je bij mensen hebt, het, uh, het klinische. Maar uh, ik vind dit nou niet echt een gezellige kamer. Wat is dit, een zijdeplant? In de andere hoek een plant waarvan de bladeren langzaam afsterven. Koffieautomaat. Ja, ik, ik, ik moet zeggen zelf, uh, ik, ik vind het lang niet zo... Uh, zo, zo saai als u doet overkomen of klinisch. En je moet ook voorstellen, uh, als mensen hier. Uh, ja, nu, nu zien we het kaal, maar je zal dadelijk ook merken als uh, mensen komen en je volgt het hele gebeuren, dat het toch een gemoedelijke sfeer heerst. Mm. En hier een andere hoek uitzicht op allemaal verschillende soorten urnen, hè? Ja. piramide-urnen, standaard urnen, en uh, speksteen. -urntjes. Wat is dat? Ja, speciaal komt dat uit India. Uh, ja, het één speksteen gesneden. Je ziet uh, dat daar ook as in. Kan. Een beetje bijouterie doosje. Goed. Laten we naar de ruimte lopen waar we de dieren opbaren. Weer een stemmig boeket. Dit is uh, ja, wij maar het afscheidsgedeelte. Het is een verrijkbare bar waar we de dieren uh, op neerzetten. Vaak in een mandje. Uh, dan maak ik ze schoon, borstel ik ze. En hier is het dan de ruimte waar we de eigenaren alleen laten. Zodat ze even de laatste woordjes of ja, de laatste dingetjes die ze nog zouden willen. Het aardje. Uh, toch heel definitief voelen dat het dier is overleden en zien. Ja. Je ziet ook, we hebben de lampen in. Waarmee we nog een bepaalde sfeer kunnen creëren. Juist natuurlijk in geval. licht. Ja, ja, voor uh, ja, als de dieren er toch op een bepaalde manier uitzien kan je in ieder geval dat ze toch nog dusdanig uh, met belichting iets doen... dat voor die mensen toch nog uh, mooi afscheid nemen is. Nou, eigenlijk uh, bij mensen zakt de kist, zeg maar. En hier halen we hem gewoon via rails naar achteren toe. Vaak is het zo, als mensen ervoor kiezen om het allemaal te zien... dat we de eigenaren het zelf ook helemaal laten afsluiten. Dus dat ze ook zelf uh, naar de ovens toe gaan... en hem zelf ook in de oven neerleggen. Maar ik, ik moet zeggen dat gebeurt alleen bij de individuele crematie. Dus als het dier helemaal apart gecremeerd wordt. En alleen bij de individuele crematie kan de eigenaar het as weer meenemen. Of in zo'n urn, wat we net hebben gezien. Of in een strooiblik. Bij een standaardcrematie wordt het ten alle tijde verstrooid over zee. Omdat dat as bij elkaar valt, kan ik gewoon dat onderscheid niet meer maken wie wie is. Nee. Wat hoor ik toch? U hoort nu de oven. Ik ben op dit moment bezig met een crematieproces. En dat is het geluid onder andere van de aanjager. Want er gaat natuurlijk een luchtkanaal doorheen. En dat is wat u nu hier hoort. Maar horen de mensen dat ook al als ze hier zitten? Ja, het hetzelfde wat wij nu horen zullen zij ook horen. Ja. We hebben wat dat betreft geen geheimen. En we zeggen al tegen de eigenaar: sluit het in hemelsnaam af zoals u het zelf wenst. Dan kan je er ook nooit op terugkomen omdat het zoiets definitiefs is cremeren. die afscheid willen nemen van hun huisdier. Dat houdt voor mij in dat ik het huisdier op een zo dusdanige manier moet neerleggen dat het lijkt alsof hij slaapt. Dat de mensen gewoon rustig afscheid kunnen gaan nemen. Daartoe haal ik het huisdier eerst uit de voeling. Nou, het huisdier het gaat om een stabij, ziet u. Nou, wat, we nou, wat ik nou alleen nog even moet doen is onder andere dit weg... Zo. Wat is dat, zo'n tongetje? Een tongetje, inderdaad. Dat wat nat is. Kijk, ja, dat... omdat een dier alles laat lopen, als hij is uh, overleden, wordt dat nat. Nou, dat is natuurlijk voor een eigenaar heel naar om te zien. Dus vandaar dat ik dat uh, ook ga proberen weg te, te werken. En wat bloed aan zijn pootje. Ja, dat, uh, omdat het hartje op is gehouden natuurlijk met kloppen, moet al het bloed wat nog in het lichaam zit, dat moet eruit gaan komen. Dat is gewoon uh, ja. Toch het, het ontbinden van het lichaam wat het al doet. Dat gooit, dan ga ik niet uh, droog En als een hond nou bijvoorbeeld heel erg ruikt, dat doet deze niet, dan hebben we nog een, een speciale parfum wat we er ook spuiten, zodat het gewoon ook niet zo naar ruikt. Hè. En daar ligt nou in eens een mandje, het ziet er eigenlijk veel prettiger uit vind ik dan als je zo'n beest in een kistje ziet met een satijnen kussentje. Ja. Uh, dat is ook eigenlijk wat we willen boven, Gewoon het, uh, dat het net lijkt alsof het dier slaapt. Mensen, ik zeg altijd, het laatste wat je ziet is toch vaak hetgene wat het langs bij je blijft. Nou, dat borstel wil je hem nog even? Ja, de staart onder andere en alles wat natuurlijk een beetje... Hij moet er zo mooi mogelijk bij liggen voor de eigenaar. En als ik dadelijk ga ik die ruimte weer in en dan dim ik toch ook nog het licht iets. Als ik hem... Maar goed voor mijn borstel, dan krijgt hij vanzelf ook weer zo'n glans. Nu gaat straks dat luik open. Ja. En dan schuif je hem zo de rouwkamer schuif binnen. Schuif inderdaad de ruimte in waar de mensen dan dadelijk rustig afscheid kunnen nemen. Zo, dat ga ik dus nu doen. <totstuk> Mevrouw Nijhoff is 70 jaar oud en nogal een eenling. Maar poes betekent alles voor haar. Zelfs nu nog, 2,5 jaar nadat Tuska is overleden. Ver weg begraven in een bos, bezoekt mevrouw Nijhoff nog af en toe haar poes. Met een paar wandelschoenen aan en een strippenkaart op zak. Bremerberg, alstublieft. Bremerberg. Ja, het is nou 2,5 jaar geleden, ergens uh, als ik eraan denk. Ik praat er nooit over met iemand, dat, dat is het. En als je dan opeens er zoveel over moet praten, dan, dan komt dat helemaal weer terug. Grote witte schoudertas uit de Hema. <laughs> en daar in mijn poes, zo op schoot. En daar zat hij en daar zat ik en ik je mee En ik zat te simmen, in de... nou niet echt te simmen, je houdt je natuurlijk in. Maar ik had er wel moeite mee om me in te houden. En ja, dat was op dit plekje precies waar we op nu dit zitten? dit plekje precies waar we nu zitten, ja. Dat is gewoon mijn plek. En dan zie ik me nog zitten. Ik zie me ergens, net of ik mezelf ergens zie zitten op het moment. Met die poes. En dan zat ik maar zo met aan die poes te hannissen een beetje. Niet echt hannissen, maar toch voelen dat hij erin zat. Ja, in gedachten, vriendelijke dingen tegen hem te zeggen. Ja, dat was het wel. Die poes betekende veel voor u. Ja. Nou ja, ik ben altijd alleen geweest en daar had ik die poes. Dus uh, ja, dat was mijn gesprekspartner. En dat was een kletskuis. Die, die had altijd commentaar, die kat. En, en die liet altijd merken dat hij tevreden was. En als hij s'nacht bij me in bed dook. als hij buiten op jacht geweest was... dan ging hij eerst een, nou zeker een kwartier commentaar geven. van, uh, uh, oh, wat fijn, oort. Ja, keren Ja, maar zo klopt dat. En, en het, voor mij is dat ook zo. Maar hoe kwam u nou op het idee om uw overleden kat naar die plek te brengen wat zover rijden is? Toch anderhalf uur met de bus. Heel moeilijk te antwoorden. Dat wou ik gewoon. Het was een idee fix. Het is een hele fijne plekje. En, en ja, die poes die moest hier naartoe gewoon. Het hele gebied is een heerlijk wandelgebied. En daar heb ik ook altijd veel geschout. En nou ja, daar moest dus mijn poes naartoe. We gaan het pad terug. Ja, ja. Ik kwam hier vaart en ja, ik ben een vogeltjeskijker... en dan lopen hier drie reën rond, altijd drie. En ja, ik vond het hier fijn. Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. Want volkomen intuïtief dacht u, daar moet ik hier zijn. Hier moet ik zijn, ja. Gewoon. Ik ben nijdassig in die bus gaan zitten en hier uitgestapt... en nijdassig daar zo meteen linksaf gewandeld... en hier moet het gebeuren. Gewoon. U wilt ook de kat naar de destructie kunnen laten brengen. Ja, kom nou. Die gaat toch niet je poes bij je tien jaar lief en leed mee gedeeld heeft. We moeten hier naar links. Die ga je toch niet in een destructiebedrijf brengen. Er blijft niks over. Er blijft nou ook niks over. Maar je hebt toch een plekje. In mijn testament staat dat ik uitgestrooid moet worden als ik dood ben. Er is toch niemand die nog om me houdt. Ik heb gewoon geen familie meer. Alleen wat neven en nichten. Nou, Die zullen niet zo hard jammeren. He, dus die komen toch niet kijken waar je ligt. Maar mijn poes, daar kun je dus bij. Ja, daar kun je toch nog eens naar kijken. De zon laag. Echt een, een herfstplaatje, dit. Hè? Duidelijk. Uh -uh. Rood, groen, geel. Ik heb ooit geprobeerd hier van alles zo heen te zaaien, maar dat wou ik niet. Op deze plek. Uh -uh. Deze plek is het. Deze bomen. Je ziet er niks meer van, maar dat was dan ook de bedoeling. Ik heb hier aan deze kant... een kaaltje gemaakt, poester poes erin gestopt. En een reden in afgestoken. Dat hij zo fijne poes was. En dat ik uh, blij met hem geweest was. En nou ja, meer van die dingen die een halve garen doet. En toen heb ik het weer dichtgemaakt. En ben ik jankend... Vertrokken hier vandaag. Wat moet je anders? Maar nooit meer een huisdier. Ik ga nergens meer aan hechten. Ik pik er niet over. Had u een, uh, een schep bij u? Jazeker. Yes, Hoe dacht u anders dat ik dat erin zou moeten doen? Ik had natuurlijk een schep bij me en een harkje. Waarvoor dat hart, die weet ik niet, maar ik had het bij me voor. Je weet het nooit. En dat was zo'n klein tuinschepje, zo'n handschepje... En de grond was hard, dus ik heb echt moeten zwoegen om daar een beetje behoorlijk kaaltje te maken. En hoe diep ging u? Ja, zeg dat maar eens halve een meter misschien. <kliek> en toen netjes, die poes was opgerold lag zo in mijn tas. En toen heb ik hem zo netjes opgerold in een plastic zak. Heb ik hem in dat gat gestopt. Bent u hier wel eens teruggekeerd? Regelmatig. En ik doe het nog hoor. Ik bedoel, ik loop hier door de bossen. En alleen omdat ik het prettig vind. Maar hij komt toch altijd eventjes hier kijken. En dan roep ik hem. Pss, pss, pss, pss. En ik weet dat hij dat niet hoort. Maar misschien hey, hebben beesten een ziel. Ik ben niet geloven of wat ook, maar je weet het nooit. En misschien zweeft die ziel hier nog ergens. En dan hoort hij dat ik nog belangstelling voor hem heb. En zegt nou maar dat u eraf vindt. Nou, zo werd mijn hoofd. Ik ben uitgepraat hier, ik wil hier weer weg. Hij is er niet meer, hij is waarschijnlijk al helemaal verteerd. Ik weet niet hoe vlug kattenbordjes verteren. Maar uh, hij is er gewoon niet meer. Uh. Gaan we lekker eerst wat drinken? Kan dat hier in de buurt? Hey. Son, een dorp in Noord-Brabant synoniem aan de vleesindustrie. Hier verwerkt CB Son, ofwel het chemisch bedrijf Son... alle dierlijke dierlijk restmateriaal uit de abattoirs... van de zuidelijke helft van Nederland. Een overleden huisdier achterlaten bij de dierenarts... betekent achterlaten bij CB Son. Wat gebeurt er bij de destructie? Directeur de heer Teunen leidt rond. Wij krijgen een heleboel materiaal binnen... En dat materiaal is in de eerste plaats slachtafvallen. Dat is de grote bulk. Dan zitten daarbij de kadavers van landbouwhuisdieren, zoals dat heet. Dat zijn dode kippen, dode varkens. En daar zitten ook bij uh, een paar huisdieren uh, die wij ophalen... Uh, bij gemeentelijke verzamelplaatsen onder andere. Uh, dat materiaal dat wordt uh, verhit... En dat wordt uh, ingedampt. Het vocht wordt eruit gehaald. Waarbij we uiteindelijk vet en uh, een soort vleesmeel overblijft. En dat uh, is een grondstof voor hergebruik voor de mengvoederindustrie. Maar de wiskas en de kittekat. Kunnen we daar nog wat in terugvinden van de huisdieren? Ik denk het bijna niet. Zeker weten doe ik het niet. Maar ik denk dat de meeste van die producten toch een andere oorsprong hebben. En wordt er nou lijm van gemaakt? Dat is ook zo'n verhaal wat de ronde gaat. Wij maken absoluut geen lijm. Spookverhalen dus? Inderdaad. Heeft u daar last van trouwens, van een spookachtig image? Nou, het is zo dat uh, wanneer je het hebt over een destructor... en je praat over kadavers, uh, dat dat vaak uh, op de sensatie werkt. Terwijl wat wij doen is een bijzonder milieuvriendelijke wijze van verwerken. Zullen we een kijkje nemen? Dat is prima. U krijgt van mij een witte jas en een helm. Helmen zijn verplicht op het uh, terrein. Weet u wat het punt is? Als we buiten lopen, dan lijkt zo'n helm natuurlijk overdreven. Dit is een groot bedrijf. Dus puur uit veiligheid. Dit heeft niets met, met de aard dat we kadavers dat we verwerken. U hoeft niet bang te zijn dat er een kadaver op uw hoofd valt. Nee. <laughs> U ziet hier een paar vrachtauto's. Die materialen van slachterijen lossen in de losput. En dat is ook de plek waar de huisdieren in verdwijnen. Nee, die gaan in een wat andere losput daar. Maar een vergelijkbaar principe? In principe is het vergelijkbaar. Uh, het, het zijn een soort. betonnen sleuven. Waar het, waar het in verdwijnt. Wat gebeurt er dan met dat afval? Nou, dat afval uh, wordt getransporteerd. door grote schroeven. naar de verwerkingsinstallaties. Wanneer dat gesteriliseerd is. vindt het uh, indampen plaats. Want. Oh, Laten we dit even beschrijven. Dit, er gaat een klep open, dat een het spuit eruit. Dit, dit vind ik wel smerig, hoor. Ja, u kijkt je wat stoïcijns. Het is, het is uw werk, natuurlijk. Heeft u thuis in uw vuilnisbak wel eens gekeken? Ja, maar zo'n rabarberachtige troep. <laughs> ja, dit, dit is natuurlijk in het groot. Maar bekijk u thuis uw vuilnisbak maar eens. Dat is ook o, een groot preekje. Op. Het is zo waterig, het is echt een soort rozige prut. Dat klopt, het wordt ook vaak getransporteerd met uh, wat, wat vocht. Ik herken trouwens geen dierlijke elementen het, meer in Ik heb u al verteld dat, uh, dat het grootste gedeelte van wat wij verwerken zijn uh, slachtafvallen. En uh, mocht er een uh, huisdier tussen zitten, dan gaat hij met de hele stroom mee... Die geur is bijna niet te houden. Wat is, is het? Het stinkt echt ontzettend. Het is helaas zo dat de materialen die wij verwerken... die zijn aan het ontbinden en dan uh, dat geurt. Dat, dat stinkt gewoon. Waar zijn we nu aangekomen? We zijn nu aange aangekomen bij onze mildvuurketel. Dat is een ketel die in wezen bedoeld is... voor het verwerken van grote dieren met uh, mildvuur. Dat is een uh, dat ziekte, is, hè? Ja, dat is een zeer besmettelijke ziekte. Dat gebruiken wij ook voor het verwerken van, uh, wanneer men dat wil, van grote huisdieren. Bijvoorbeeld een paard. Wanneer een paard overlijdt, kan dat in uh, deze ketel ook behandeld worden. Ja, dat, crematorium, is dat is verboden, hè? Een paard in een crematorium. Dat klopt. En dan krijgen we ook een soort verassing. En dan kunnen mensen uh, een urn meekrijgen met, uh, als het ware, de, de as van uh, hun overleden uh, paard. En ook een klein rouwcentrum hier? Dat hebben we niet. Daar zijn we niet voor ingericht. Nee. Heeft u zelf huisdieren? Ja, ik heb twee honden. Wat gaat er met hun gebeuren als ze komen te overlijden? Ik denk dat ik ze dan gewoon naar de dieren breng. Ik kan ze ook in het bos begraven en uh, dan uh, doe ik iets... Uh, dan denk ik dat ik het uh, goed doe, uh, maar dan maak ik mezelf wat wijs. Want dan wordt het uh, kadaver opgegeten door wormen... en doe ik de natuur geen plezier. Maar die wormen zijn toch ook een deel van die natuur? Maar het is beter dat we kadavers verwerken op een natuurvriendelijke manier. En dat betekent dat wij voorkomen dat ziektekiemen verspreid worden. Denkt u niet dat een, een, een begrafenis of een crematieceremonie voor u... gewoon als, als, als mens, zeg ik dan maar, een, een prettiger afsluiting is... van uw leven met zo'n huisdier? Ik kan me dat voorstellen. Je kan me de emotie voorstellen dat mensen dat als prettiger ervaren. Daarom heb ik er ook absoluut geen bezwaar tegen... dat er uh, mensen zijn die die service verlenen. Maar het is voor u zelf niet wenselijk, zo'n uh, afscheid? Het, uh, dat hoeft voor mezelf niet. Het overzicht is compleet. We kunnen in Nederland alle kanten op met ons dode hondje. En rouwen moet kunnen. Maar hoe verhouden de verschillende methodes zich tot elkaar... Marijke van Niel van het Centrum Nazorg Eigenaren Overleden Huisdieren. Zoals het op het moment lijkt te zijn, zou je kunnen stellen uh, dat er ongeveer 40% van de dieren naar de destructor gaat. Dat is enorm afgenomen de laatste jaren. Uh, dan zo'n 50% gecremeerd. Dat is de grote trend, als ik het zo zou mogen zeggen. En. Uh, dan blijven er 10% over uh, begraven. En dat is dan begraven uh, op een begraafplaats of zelf begraven. Je ziet daar dus ook een verandering in optreden. Vroeger werd een dier uh, achtergelaten bij de dierenarts... en dat ging naar de destructor dan. Men wist dat niet helemaal goed... En in de laatste tien jaar is er steeds meer een omwenteling gekomen... om een dier te laten cremeren. Dat wordt ook steeds gewoner gevonden. Het wordt steeds meer geaccepteerd. Al Altijd is er al het begraven van dieren geweest op de begraafplaatsen, want die zijn al heel oud. Maar dat is toch een heel kleine groep over het algemeen. Maar die groep wordt ook wat groter... en er zijn ook steeds meer mensen die hun dier zelf begraven... en daar een eigen ritueel uh, bij voegen... Ik krijg wel de indruk uit de omgeving en uh, wat ik dus meemaak... dat daar een uh, langzame toename in is... van de mensen die uh, zelf hun dier gaan begraven... zelf een ritueel daar omheen maken. De algemene gedachte is dat dat toch te maken heeft met het feit... dat er tegenwoordig zoveel jonge mensen overlijden. En dat, dat, uh, dat men dat op een speciale manier aandacht aan wil geven... Dat maakt dat mensen dat ook bij dieren willen doen. Mensen uh, gaan dus niet alleen maar op de traditie begraven, maar reflecteren ook echt van ja wat betekent het en wat heb ik er zelf aan. En gaan dus bijvoorbeeld zelf een plekje uitzoeken. Maken daar zelf een ritueel omheen. En laat zich niet meer intimideren door regeltjes... dat dat eigenlijk niet mag, want dat is nog steeds het geval. Hè? Dat is nog steeds heel erg het geval. En er zijn dus inderdaad mensen die die stroom niet meer hebben. En gelukkig kan dat ook. En ik denk dat dat uh, met twee kanten te maken heeft. A, dat er erkenning is dat die dier-mensrelatie zo ontzettend belangrijk is. Dat dat dus uh, uit de sfeer wordt gehaald, dat je ook om een dier mag rouwen. En uh, ten tweede dat de dood uh, langzamerhand weer een uh, uh, minder verborgen plek krijgt in het leven. Maar al die begrafenisrituelen, dat zegt natuurlijk... Alles over de mens, maar niks over het dier. Ik zegt absoluut iets over de mens. Ik denk dat de mensen het ook doen voor zichzelf. Maar dat is naar de mens toe ook. Als je een mens begraaft, doe je dat ook voor jezelf... om het verdriet te kunnen aanvaarden. Om te accepteren dat iemand er niet meer is. En dat is natuurlijk wel zo. Een dier is geen mens, maar wel een huisgenoot. Een dierlijke huisgenoot. Want je gaat met een dier... Uh, uitwandelen, zoals je niet met een mens of een kind uitwandelen gaat... en een uh, dier zal nooit kunnen praten... terwijl de ontwikkeling van een kind is heel anders. En, uh, dus ik vind op zich het feit dat men zoveel uh, rituelen... rond het uh, overlijden van een dier gaat houden... niet zeggen dat een uh, dier de plaats van een mens in gaat nemen. Het blijft een dier, alleen de erkenning dat die een heel zekere plaats in het leven van een mens inneemt, wordt daarmee erkend. Nou, dan is er altijd nog een heel kleine groep mensen... die ja, echt niet van het lichaam van hun dier afscheid kan nemen. En die laten hun dier dan prepareren. Opzetten. Ja, dat gebeurt ook. Mooi, hè? Prachtig, hè? Nee, hij, hij zit soms uh, uren te zingen zo hoor. Wat voor een is dat? Mozambique het. Hij is uh, 18 jaar. 18 jaar? 18 jaar, ja. Een normale leeftijd voor zo'n beest. Voor zo'n klein vogeltje? Ja, dat is een normale leeftijd. Maar ook zijn einde zal eens komen. Dat denk ik ook. En ik vrees dat dat uh, wel eens zal gebeuren vandaag, morgen. Hè? Maar voorlopig ziet hij er nog goed uit. Nee? Ja. En nu bent u preparateur van uw vak. Ja. Dus het ligt voor de hand om te vragen of u ook uw eigen vogeltje zal gaan nee, opzetten. Nee, dat doe ik niet. Nee? Nee, nee, dat beestje waar ik zoveel plezier van gehad heb in al die tijd. En dan uh, ga ik het niet op een stokje zitten en dan op de kast zitten ergens. Nee. Ach, dat, dat doe ik niet. Maar er zijn mensen die dat wel doen natuurlijk. Die hebben zo'n beestje heel lang gehad en die komen dat bij je brengen. Uh, heel, heel veel verdriet soms erom. Als die mensen binnenkomen met het vol, dan hoor ik het allemaal maar aan. En ik praat een beetje mee. En als ze weg zijn, ja, dan gaat hij de diepvries zien. Dan is voor mij gewoon een beetje uh, werk. Maar als je het wilt zien, ga even mee naar mijn werkplaatsje. Dan gaan we even kijken. U heeft nou een... Ik heb nu een, uh, toevallig een hamstertje liggen van iemand. Dat is gewoon in de slaapkamer. Ja, zou ik het zeggen, hè. Zijkamer, hè? Nou, dit is dan het mammotje wat ze gebracht hebben. En als u wil, wil ik het wel gaan filmen. Wilt u dat? Wilt u dat zien? Nou, ja. Prima, zo. Nou, u pakt een shirt, sure, is mes, mesje. En dan maak ik een insnede van onderen en dan snij ik hem langzaam open over de lengte. Over de lengte ja, dat moet niet buikje. Te, moet je natuurlijk niet te diep snijden, want dan uh, krijg ik een eh uh, toestand eruit. Dus ik moet alleen dat velletje maar snijden. Hè? De inhoud komt ja. naar buiten. Ja. Ja, om schone handen te houden en het dier schoon te houden, pak ik zaagsel. Zie je? En dan ga ik hem zijn huid losstropen. Dat trek je er zo af. Nou, nou niet helemaal. Je moet het natuurlijk wel met een beetje voorzichtigheid doen, want dan heb je er zo'n scheur, kijk. Nu ga ik er doorheen. Zal het? Wat is dat nou? Dat is de darminhoud. Ik zet per ongeluk een beetje. Te wild maak ik hem open en dan ruik je dat ook. Ruik je het? Ja. Lekker. We horen de documentaire Hond is Dood. Eerder uitgezonden door de NCRV en gemaakt door Nathan Plas. Dit is VPRO's woord. En deze hele nacht tot zeven uur hebben we het hier over dieren en dierenliefde. En ook natuurlijk de menselijke trekken die we in uh, dieren, uh, dieren denken te vinden. En We hebben al liedjes gehad over dieren, maar we hebben nog geen muziek gemaakt met dieren. Dat hebben we nog niet gehoord. Terwijl het toch gebeurt, mooi detail bijvoorbeeld, uh, Stalin, het zal u... Uh, Wellicht verrassen, Stalins' favoriete plaat was uh, een, uh, een album waarbij uh, uh, honden meezongen op de muziek. En uh, dat moet gruwelijk hebben geklonken. En we hebben hier een ander mopje um, Beetle Barkers. Ik uh, zal flauwe woordgrappen uh, achterwege laten. Maar uh, deze cover van Love Me Too is uh, eigenlijk uh, verblaffend mooi. Gaat u maar even luisteren. Beetle Barkers, Love Me Too. dat hier een heel album van gemaakt is. En dat dit werkelijk het beste nummer is dat ertussen staat. Vreemd genoeg leent de melodie van Love Me Do... zich prima voor hondengeblaf en schapige jammer. Ik, uh, ik weet niet wat u ervan gemaakt hebt... maar ik heb dit ooit ontdekt toen ik een, uh, een prachtige verzamelplaat vond... met de meest vreemde en afschuwelijke Beatle covers. En ik weet niet waar dit voor u ongeveer op neerkomt. Uh, maar elke keer als ik dit hoor... Ik ik kan niet anders dan lachen. Ik heb hier een heel, hele week naar uitgekeken. Wetende dat ik hier een stukje ook maar van mocht draaien. Ik mag het u eigenlijk niet aandoen. Dus voor de mensen die nu al hun oren hebben afgerukt... uit pure, uh, uit pure ongenoegen... Het, het excuus, we zullen er zo mee ophouden. Um, over ophouden gesproken, dit uur zit er ook zo'n beetje op. We houden er uh, voor, uh, voor even mee op. Maar we hebben nog een heel uur woord te gaan. Met nog meer dierenliefde. Fabeltjeskrant mannen van de radio ze gaan voorbij komen. Als u nou wil schrijven onder andere om te klagen over het zojuist gehoorde cover van de Beatles dan kan dat op woord@vpro.nl. woord@vpro.nl. We hebben ook een Facebookpagina kunt u ook reageren gaat u dan naar facebook.com/woord.nl. facebook.com/woord.nl. En we hebben een podcast, als u het trouwens terug wil horen. Want misschien heeft u juist niet genoeg Beetlebarkers gehoord. Dat kan ook. Gaat u dan naar vpro.nl slash woord. En dan underscore, dat is zo'n laag streepje, podcast. vpro.nl slash woord underscore podcast. Nou, dit uur zit erop, maar we hebben nog een heel uur dierenliefde, dierenleed, dieren te gaan. Nou, als het niet genoeg voor u is, dus houd u nog maar een uur vol. We zijn zo weer. Ik hoop u straks hier weer terug te vinden. Tot